Met het NOS-journaal. Bouwbedrijf Ballas nedam is onderuit gegaan op de beurs. Het aandeel opende bijna 19% procent lager. Het verbreden van de A15 en het vervangen van de Botlekbrug is volgens het bouwbedrijf bijna 250 miljoen euro duurder dan gedacht. Ballas nedam wijst erop dat opdrachtgevers vaak met extra eisen komen, die meer geld kosten, en wil dat opdrachtgever Rijkswaterstaat meebetaalt. Scholen en gemeenten hebben veel vragen over de toestroom van asielkinderen. Dat zegt de Landelijke Onderwijswerkgroep voor asielzoekers en nieuwkomers. De vragen gaan onder meer over lesgeven aan kinderen die geen Nederlands spreken en trauma's hebben. Van de vluchtelingen die naar nieuwe opvangcentra komen is zo'n 10% basisschoolleerling. Topbestuurders en managers van NUON moeten mogelijk voor de rechter verschijnen... om te vertellen over het product Natuurstroom... Honderden klanten zeggen dat ze verkeerd zijn voorgelicht door Nuon. Ze betaalden een extra bedrag in de verwachting dat Nuon het in schonere energie zou steken. Maar dat zou maar voor een deel zijn gebeurd. De klanten eisen hun geld terug. In Japan is zeker één dode gevallen door een orkaan die vannacht over het land trok. Het is een Amerikaanse militair die foto's nam van de woeste zee. Er zijn nog drie vermisten. Zo'n 200.000 mensen moesten uit voorzorg hun huis uit... en bijna 10.000 huishoudens in Japan kwamen zonder stroom te zitten. Moederbedrijf Walt Disney steekt 1 miljard euro... in het noodlijdende attractiepark Euro Disney bij Parijs. Er komen steeds minder bezoekers naar het grootste attractiepark van Europa. Walt Disney wil het park niet sluiten en hoopt dat het extra geld helpt. Het bedrag van 1 miljard euro wordt in eerste instantie gebruikt om schulden af te lossen en ruimte te maken voor nieuwe investeringen. Het weer bewolkt, af en toe zon, het wordt een graad of 16. Vanavond en vannacht trekt regen het land in. Morgen buien, soms met onweer, maar ook wat zon en veel wind. Dit was het in op... DfM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog file tussen Ridderkerk en Knopen ter 8 kilometer. had te maken met problemen op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Er staat nog 4 kilometer file bij Rotterdam Centrum, maar de weg is daar weer vrij. De andere kant op, vanuit Hoek van Holland, voorknopend Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij CFM Sanford aan het begin van uur 3 van Sanford op zaterdag... met Willy Joel. Dat was de Uptown Girl. Het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst, luisteraars, gaan wij om kwart over vier schakelen... met het mondaine Saint-Tropez, want daar is voor ons neergestreken... meneer de Visser. En onder het motto van... gaat het weer een beetje, meneer de Visser...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 In ben je er al geweest, de nieuwe website van CFM? Ja, we hebben een nieuwe website op het, Jan. Ja, ik heb Hij ziet er ik... schitterend uit. Te vinden op www.zfmsandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmsandvoort.nl Zeker de moeite waard om daar vanaf nu even een kijkje te gaan nemen. We zie je de nieuwsteel van Bruno Mars. Locked out of heaven.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 Ja, Marcus aan het roeren. Of aan het stuur. Even. Ja, ja, ja, ja. ik maar... gaat even uitleggen hoe ingewikkeld het is om Centropee binnen te komen. Maar, oké, okay, de vijftiende editie van de Voaal de Centropee... Zit eraan te komen? Zit eraan te komen. Kan je even, nou, voor de luisteraars die niet weten wat de voaal inhoudt... even kort uitleggen wat dat is? Oké, okay, de Voaal de Centropee is een zeilwedstrijd die in 1992 uh, ontstaan is... tussen een Amerikaan en een, een Engelsman... Een Amerikaan en een, Fran een Fransman, sorry. Uh, dat is uh, een, een, een, een, een, een zeilwedstrijd geworden... Van, uh, met een swan en een, een Franse boot. Van St. Tropez naar Club 55. Club 55 is een van de meest exclusieve strandtenten... in uh, nou ja, Pache-Pampelon, dus naast St. Tropez. En dat is eigenlijk traditie geworden... vanuit die kleine zeilwedstrijd... het dus is een een grote afstand, maar vanaf... Op dat moment is die zaalheidsvrijheid ontstaan. Nou is er, toen heette het de Nieuw-Lark. Uh, in 19... Nou ja, in de jaren 90, laat ik het zo zeggen. Ik uh, Hou me even te goede. Is daar een uh, zwaar ongeluk uh, met twee uh, doden is daar gevallen. En toen hebben ze het eigenlijk het hele evenement afgelast. Dus de Nieuw-Lark heeft dus niet meer bestaan. een aantal jaren...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 En uh, volgende week zaterdag starten de boten van de regatta... ...regatta, ik zal het ook weer vertalen, zuilbordstrijd vanuit Kan. En dan is het uh, zaterdagmiddag, zondag, komen de, de zuilbeschepen binnen. Dan gaan alle uh, grote jachten vanuit de haven van gaan naar buiten. Die moeten dus uh, in de baai van Suntropee gaan liggen. En daar komen al die schepen binnen en je weet niet wat je ziet. Dat lijkt inderdaad wel of je honderd jaar geleden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 in de waagschaal gaan stellen om dat dan uh, te gaan uh, laten varen. Maar het, het, het, het spektakel, het mediaspectakel gaat... Maar, oh, maar ik, moet, ik moet je even geven aan de kapitein, want we zijn nu uh, heel druk aan het manoeuvreren. Ik, ik moet de touwtjes uitgooien. Ik geef je Mark, de captain. Oké, okay. hey, daar komt hij. Mark, welkom live on Dutch Radio. Welkom.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 loose women yeah try another bait <laughs> <laughs> I'll come over <laughs> okay I'm looking forward to it can I have bye. Frank yeah bye can All I, I have hang on give Frank frankly but...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 Met Zetekri, hey. e Met zet e oké. Heel veel plezier, groeten aan Mark. En uh, hoe heet het, we bellen volgende week weer om kwart over vier. Dankjewel. Okay. Tot dan. Oké, okay, dag Frank. Dag belletje. Hoi, hoi. Goeiedag jongens. Hoi. hoi. En zo duidelijk gaan we weer haring proeven. Gaan we weer over naar de loods van de semimine. Aan de Max, uh, nee aan de Wattstraat nummer twee. Zo moet ik het zeggen. Maar is deze, inderdaad speciaal voor Frank de Visser. Te fera charger la course des nuages, balayer tes projets, vieillir bien avant hier, tu la perdras cent fois dans les vapeurs des portes. C'est écrit. Blessé dans les parfums de Nantes, tu t'entendras hurler. Les diables l'emportent. Voudra que tu pardonnes, et tu pardonneras. C'est écrit. Sans plus a person, et not a person, I'm Ni a person, I'm not a person, I'm not a Et tu cours. tu a Tu I'm not a personne n'écoute tu videras tous les bas, elle mettra sur ta route on passera des nuits à regarder devant c'est écrit Mooi leven, hè? die Frank de vissen. Hij, hij reist maar op en neer. Hij reist, hij vaart maar op en neer. En naar de mooiste plekken. Zo, ook in Frankrijk natuurlijk speciaal voor hem een Franse plaats. De Franse Francis Cabrel. De sainte cri Heel goed. Ja, heel goed. Dan krijgen we zin van die uh, haringen. Altijd. Zullen we even een haring proeven? Kan bij de Semimin uh, nog tot uh, 7 uur vanavond. En daar ter plekke bij de Haringproeverij is collega Maurice Mulder. Nogmaals, goedemiddag Maurice. Goedemiddag op en Albert-Jan en luisteraars. Ja, ik sta inderdaad nog uh, bij de... Je uh, roept op Watstraat in Zandvoort Noord. En het wordt alleen maar drukker en drukker. Ik hoor, het klinkt heel gezellig daar. Ja, als, ik sta nu buiten, want op het moment is binnen een uh, zangeres bezig.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 Oké, oké. Het is dat het A en C van dezelfde leveranciers zijn en B en D. Dus eigenlijk had je A en B even moeten proeven. Staan, maar dat wordt zelf bezorgd. Hier is Haring nummer. Haring A. Haring A. Nou, we gaan het live meemaken. Haring A. Van leverancier X. Nee, want dit is erg goed. Dit is de winnaar. Dat zegt een ieder hier hoor. En wat is het druk, hè? En wat een goede promotie van de Zemermin. Want als ik nou die Patrick zie... Ik heb Arlem trouwens helemaal niet gezien. Maar wat een prom aan het Is aan het werk, Maar wat doet Patrick dat goed met zijn hele familie? Als je het toch ziet... Echt, tot Zandvoort is hier aanwezig. Uh, alle bekende... Iedereen die wel iets met Zandvoort te maken heeft... Die staat hier, drinkt hier en eet. En alle laatste roddels van het dorp worden hier uitgewisseld. Ja, de laatste rotters worden zeker weten uitgewist. Dat zijn ongeveer 600 mensen uitgenodigd. Hij verwacht 400 mensen. 2000 haringen. En ik schat zo'n 10 miljoen flesjes drinken en blikjes. Pieter, dank je wel. Ik ga even verder kijken. Hè? prestatie dat die dames in zo'n korte tijd die haring weten schoon te maken. Hè? Ja, dat zeker. Dus daarom ga ik even naar binnen lopen nu stiekem. We gaan even kijken. Pieter, dank je wel.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 Daar ben ik niet over geïnstrueerd. Nou, dat kent de ex-dorp, de ordoopgroepen kent dat niet. Om een foto te maken. Juist. Nou, dan kan ik je wel vertellen dat daar nog niemand gebruik van gemaakt heeft. Jammer. De oproep tussen iedereen. Ik vind dat dat spandoek beter een selfie doek is. Dan maak je reclame mee. Daarom staat hij er ook. Klaas, wel Succes. Graag gedaan. Ik ga niet te veel naar binnen lopen. Nee. Helemaal Ik hoor helemaal niks meer. Dat hoorde je al. Uh, even kijken. Waar gaan we naartoe? Nou, nu zit hier een terras helemaal vol. Heb je... heb je zelf al geproefd, uh, Mo? Meneer, mag ik u wat vragen? U mag mij wat vragen, meneer Mo. Heeft u uh, alle vier de haringen al geproefd? Ja. En? Welke is de beste? A, C, B, D. Op die volgorde? Ja. Niet D, B, C, A? Nee, nee, nee, zeker niet. A, C, B, D. Ook alweer A. Zeker zijn. A, zeker lekker. Nou, dat hoort je altijd zo. Wat zijn we? Ben je er zo veel, van waarvan hoor? Ja, dat zal toch wel? We gaan even verder vragen. smaak gewoon. Ja, heel goed, We gaan even verder vragen. Even een onderzoekje, wat ze allemaal in een stembrief hebben ingeleverd. Tot nu toe heel veel A, hè, Maurice. Heel veel A.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 Ja, helemaal geweldig. Toen ja, op... ja, Geniet geweldig. ervan ja, en probeer die andere twee ook. Dat doen we zeker. Ja, helemaal goed, dank u wel. Nou, je hoort het uh, Rob, Albert-Jan. A, ah, hè? Ah, ja, ah, ja, het wordt, het wordt uh, zeg, zeg is, mee, zeg is A, hè? Zeg is A. Zeg is A. a. <laughs> Dat is een ander programma. <laughs> Oké. Okay. Hé hey, ja. Nou, geniet er nog even lekker van. Daar uh, Tot uh, 7 uur vanavond is iedereen uh, aan de Watstraat nummer 2 van harte welkom.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 Tot de volgende keer en morgen is het op zondag de interviews die we hier hebben opgenomen. Oké, okay, okay, nou, helemaal goed. En geniet er nog eventjes van. Je mag er nog tot zeven uur well. blijven genieten. Doe dat dan ook, hè? Tot ziens. Hoi. Hoi.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 Voor het einde van dit programma twee disco klassiekers achter elkaar. Als eerste die uit 1984, Shelly Roth en In the Evening, gevolgd door S.W.S. Student. en dat staat voor uh, Sound of Success. En dat hadden ze zeker in de jaren 80 onder meer met deze single The Finest. C.F.M. Race Radio. Pit Report. Ja, we kijken nog even kwalie van de Formule 1 die vanmiddag uh, plaatsgevonden heeft. Daarvoor schakel over naar uh, Albert J. Vos. Live vanuit Singapore. Ja, mooi. Zat ja, je er maar, hè? Zat ik er maar. Ja. ja, goed. Vanmiddag, dus zoals je gezegd zij verreden. De kwalificatie voor de Formule 1. Die trouwens morgen om twee uur start. Nederlandse tijd. En hij wordt natuurlijk, eh, wordt bij, ja, laten we zeggen, met kunstlicht verreden. Al daar in Singapore.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 Dus uh, op de pole position Lewis Hamilton. Op twee Nico Rosberg. Op drie Daniel Ricciardo. Op vier Sebastian Vettel. Vijf uh, vinden we terug Alonso. En op zes Massa. Lange tijd zag het eruit dat Ferrari uh, op de eerste rij uh, zou komen te staan. Maar het vernein zat hem weer in de staart. Dus toen kwam de Mercedes er nog even langs zij. Dus nogmaals op pole morgen Lewis Hamilton. Gevolgd door Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel.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 Om een heel groot prijzenpakket. En momenteel prijkt daar op de 16e plaats Joost Luiten. Dus die is zeker van de partij. Ook morgen weer dus golfen vanuit Wales. En morgen een uh, nieuwe aflevering van uh, Stanford op zondag. Dan met collega Anders van Bergen. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Stanford op zaterdag. En volgende week zijn we er weer. Tot... Yo, mijn naam is Dr. Alban. De MD, microfoon dokter. This song